Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Zes proefvakantiegangers hebben een positieve coronatest te pakken. Een groep van 178 Nederlanders vertrok een week geleden naar Gran Canaria... als een fieldlabvakantie om te zien hoe reizen uiteindelijk weer veilig kan. Nu blijkt dat zes reizigers positief zijn getest. Ze moeten voorlopig tien dagen in quarantaine in een hotel op het Spaanse eiland. Ze krijgen voor de zekerheid nog een tweede test. De andere vakantiegangers vliegen vandaag terug naar Nederland... En over reizen gesproken. Vanaf vandaag zijn de reisregels voor sommige Europese landen iets versoepeld. Zo hoef je niet meer in quarantaine als je terugkomt uit Finland, Portugal en bepaalde Spaanse en Griekse eilanden. Dat betekent niet dat je direct je zwembroek in je tas kunt gooien en zomaar naar Schiphol kunt chasen. Alleen noodzakelijke tripjes zijn nu toegestaan. Het was onrustig vanochtend rondom de laatste training van Feyenoord voor de klassieker vanmorgen tegen Ajax... Een paar honderd supporters wilden zich niet laten fouilleren door de politie... die ze stond op te wachten bij het trainingscomplex. Er werd met fakkels en verkeersborden gegooid. Ja, en gezongen dus. De ME kwam in actie, meerdere mensen zijn opgepakt. En zo net is de Giro d'Italia begonnen. Dat is de eerste grote wieleronde van het jaar. En het begint met een korte tijdrit, vertelt verslaggever Gio Lippens. Het is voor de echte kanonnen, 8,5 kilometer. En uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk eerlijk gezegd, daar durf ik wel een naam aan te plakken. Filippo Ganna, de wereldkampioen tijdrijden. Ik denk dat het echt gemaakt is voor hem. De ronde van Italië is de eerste race waarin Dylan Groenewegen weer aan de start staat. Sinds hij vorig jaar de valpartij veroorzaakte. Zijn concurrent Fabio Jacobsen belandde daarbij lelijk in de hekken. En moest lang revaliseerd voordat hij weer op mijn fiets kon starten. Het weer, veel nattigheid vandaag. Met een graad of 12 is het ook niet al te warm. Morgen wel warm, tussen de 22 en 27 graden. Alleen in de loop van de dag heb je wel kans op onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan files door wegwerkzaamheden. De A4 van Amsterdam naar Den Haag... is dit weekend dicht tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Voor die afsluiting heb je nu een kleine 10 minuten vertraging... Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je ook 10 minuten oponthoud... tussen Hoogmade en Knopend Burgerveen. Want daar zijn dit weekend minder rijstroken beschikbaar. Verder is het druk op de A9, Amstelveen-Alkmaar in beide richtingen. En dat komt door de afsluiting van de Velsertunnel in de A22... En er staat file op de A10 door een ongeluk. Op de Ring Oost richting Amersfoort staat het vast... tussen Amsterdam Buitenveldert en Knopend Watergraafsmeer. Je hebt daar een kwartier op onthoud na het ongeluk... en er zijn drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 I'm gonna speed you all night Hey girl, what do you say? You say you've never been dancing But well, just you watch me, girl, and then you're not to do It's easy when you feel the beat and the rhythm Cause that's the thing that makes your body move Oh, we gently be swaying through the evening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 Op de Zandvoortse Radio. hadden Phil veren en Calaxy uit de jaren 80 en Dancing Tides. Even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer hoor. Tolweg 10a. Dat betekent in de studio van CFM. Goedemiddag, Albert Jan. En hallo luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Niet te vergeten. Uh, Rob, uh, gezellig weer. De komende drie uur live vanaf de tolweg 10a. Ja, Zandvoort op zaterdag. Zo is het. Wat is het net weer hè, buiten? Ja. En ze hadden een mooi zonnetje <laughs> beloofd. Man. Ja, en jij leuk. Zo zomers in muziek uitgesteld. Ja, precies. Dus uh, dat ga je <laughs> vandaag uh, nog geregeld horen. Nou is er dit weekend, of uh, eigenlijk vandaag uh, om precies te zijn, in de Halema een, uh, een, uh, zo'n zo festival: zo'n Field Lab uh, festival. Ja. Dus uh, ja, daar word je, word je van tevoren getest en dergelijke. En uh, dat is het uh, Muts Masters. Oh, dat, dat heb je prima weer voor. Ja, precies. In ja. de modder lekkere, lekkere allerlei uh, opdrachten Hindernisbaan, uitvoeren. Ja. Hindernisbaan. Zeven kilometer lang. Nou, dat is de hele dag uh, in uh, de Halemermeer. Wil ik even melden. Bij deze dus. Ja. En verder uh, moet je oppassen dat je geen raket op je hoofd krijgt hè, van het weekend. Ja, hij kan overal neerkomen, geloof ja. ik. Hè. Alleen niet uh, hier, gelukkig. Oh. Dus, uh, dat weet je zeker? Ja, dat weet ik zeker. Ja, okay. Maar in New York uh, zou hij zomaar kunnen neerkomen. Of in uh, Peking, of in uh, Sydney. Oh. Want uh, ja, je moet een beetje zien dat hij... Uh, Ten zuiden van de lijn tussen New York en Peking uh, ergens uh, neer, kan, uh, Onbestuurbaar uh, neer kan komen. 21 ton is hij uh, zwaar. Yeah. En hij is 30 meter uh, lang. Dus uh, ja, een behoorlijk ding. Goed, nou wat een week hebben we gehad trouwens. Hè? Ja. 4 mei, 5 mei. En uh, terrassen weer open. Uh, trassen weer dicht met het uh, slechte weer. Dat kan ik me trouwens ook voorstellen dat je dan dicht gaat. Maar er zit weer overleg aan te komen en wellicht versoepeling van het aantal regels. Ik verwacht volgende week dinsdag weer een persconferentie. Ja, in België mogen ze vanaf vandaag ja. weer open. Vanaf 8 uur vanmorgen ja. tot uh, 10 uur s'avonds. Goed. Uh, we hebben breaking news. Er zat een embargo op en dat heeft alles te maken met de lokale politiek. Maar daarover meer tijdens uh, Zandvoorts nieuws in het kort over een tweetal platen. Vind je dat geen mooie cliffhanger? Ja, zeker. Ik vind dat een hele mooie cliffhanger. Goed, dat gaan we dus doen. Zandvoorts nieuws in het kort over een tweetal platen. Verder natuurlijk rond de klok van half drie. Het weerbericht. Blijft het regenachtig of wordt het toch mooi? Want in de krant stond dat we dit weekend mooi weer zouden krijgen. Nou, dat moet dan nog komen. Goed, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. We hadden vorige week Oscar. Nou, die zit er nog in. Maar hij heeft inmiddels wel weer wat maatjes om mee te spelen. want. Uh, onder andere zitten nou vier honden weer in het uh, in het, uh, dierentehuis, waaronder Ugs, en daar gaan we om half vijf uh, tijd aan besteden. Het dier van de week. We hebben zoals live. Iets over half vijf. Zandvoort op zaterdag live. Live registratie van een artiest. Dan wel groep. In de tijd dat we uh, nog publiek daarbij aanwezig kon zijn. En ik heb ja, daarachter naar uh, jouw naam staan. Ja. Oh, God, ik, zie, oh, ik zie je oogjes al glinsteren. Ja, nee, het is een hele mooie. Oké. Okay, nou. ja, het heeft iets uh, met de kerst uh, te maken. Met de kerst. Ja, ja oké. Okay. Zijn we er vroeg bij. Het gedicht van de week. Uh, het gaat twee, kan, twee kanten op. Het kan uh, uh, richting uh, Moederdag, want dat is, uh, dat is binnenkort. Maar vanmorgen heeft uh, uh, uh, niemand minder dan onze huisdichter, om het zo maar eens te zeggen, uh, een heel mooi gedicht ge ges uh, gesproken over Moeder. Dus daar is al aandacht aan besteed. En wellicht dat wij wat aandacht gaan besteden aan het zandsculpturen gebeuren. Want er staat er een namelijk, die, die, die is... Uh, die wordt gerelateerd aan een gedicht van Marsman, Denk, denkend aan Holland. Maar goed, welk het wordt, weten we nog niet. Maar dat hoort nu wel om kwart voor vijf. Zoals gezegd, over twee tafel platen Zandvoorts nieuws in het kort... met Breaking Politiek Nieuws uit Zandvoort. Verder, uh, iets over half drie, uh, gaan we naar terug naar afgelopen woensdag. Want toen had uh, Jaap Koper een gesprek... Met uh, Marcel, Elsjan of Wipper. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het uh, momenteel te, te houden. Europees kampioenschap zandsculpturen. En morgen is daar, ook, daar de prijsuitreiking, om het zo maar eens te zeggen. En hij uh, ja, sprak met, uh, met, uh, met Marcel over natuurlijk wellicht een toekomst die er niet meer zou kunnen zijn. voor de zandsculpturen. Maar en waar dat dan eventueel aan zou kunnen liggen. Uh, kort over vier hebben we natuurlijk een uh, uitgebreide uh, samenvatting van de Formule 1-kwalificatie uh, in Barcelona op het circuit van Catalonia. Want om drie uur wordt die uh, verreden tot vier uur. En hoe dat verloopt houden we u natuurlijk ook op de hoogte tussen drie en vier over hoe die Formule 1-kwalificatie verloopt. Maar, uh, ik kan wel zeggen dat Max in de derde vrije training de snelste was. Wat vandaag ook uh, begint is de Giro d'Italia. Die begint om twee uur en het is een tijdrit over 8,6 kilometer en die wordt verreden in Turijn. En om kwart over uh, vier, uh, ook uh, half vijf begint de wedstrijd, Barcelona-Atletico uh, Madrid. Dan hebben we het over de Spaanse Liga. En uh, als Barcelona daar zou winnen in deze thuiswedstrijd van Atletico Madrid... Dan uh, zal met, uh, Barcelona de koppositie in de Spaanse liga overnemen. En anders denk ik dat ze hun kansen verschoten hebben. Dus daarover later ook meer. Nou, de wedstrijd uh, Ajax-Feyenoord is, uh, is al begonnen, oh. he, begreep ik. Ja, die is afgelopen week al begonnen. Ja, een beetje op een andere manier, maar ja, goed. Ja, belachelijk, zeg, de, de supporters van Feyenoord die gaan naar, naar de laatste training van Feyenoord. En die gaan daar uh, rotzooi lopen te trappen. Het is toch wat. Goed, genoeg reden, uh, zou ik zeggen, om de komende drie uur uh, te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Weer een uh, volprogramma tussen twee en uh, vijf uur. En wil je dat uh, allemaal uh, bekijken, dat kan inderdaad via zfm-live.nl. Of kijk ook eens op onze CFM-app. En die kan je gratis downloaden. En dan kan je ook kijken op het Stationsplein... Uh, bij de bouw van uh, een van de zandsculpturen. Wij hebben de live cam op onze app staan. Dus kijk even onder EK Zandsculpturen bij de CFM app. En dan kan je live meekijken op het Stationsplein. Eens even kijken hoe het daar gaat met Virgil of die lekker aan het bouwen is. Hier is Centervolk. grass. I want to master right, <laughs> you Early in the morning, your your When you wanna get me Leuk hè? deze nieuwe single van Chris Cross Amsterdam en Early in the Morning. Nou, we hebben denk ik een kwartiertje nodig voor het nieuws in het kort. Albert-Jan. Ja, maar je, je appbericht, dat die geplaatst werd, was een, terwijl dit ene nummer net speelde, werd die al geplaatst. Dus ik ben niet meer de, wellicht de eerste die ermee begonnen is met lezen. Want er lag tot twee uur een embargo op het volgende verhaal en er is natuurlijk weer onrust in de lokale politiek. En het VVD heeft een persbericht laten uitgaan. En dat was tot, tot twee uur onder embargo. Ik zal het u voorlezen. VVD antwoord stapt uit de coalitie vanwege onoverbrugbare verschillen... van inzicht over de manier van samenwerken binnen de coalitie. In de afgelopen periode is het de VVD duidelijk geworden... dat het vertrouwen in een, goed samen, in, in een goede samenwerking daarmee zodanig is beschadigd... dat een werkbare situatie niet langer mogelijk is... Afspraken en beloftes die in het coalitieakkoord zijn gemaakt en gedaan, bijvoorbeeld over het behoud van een aantal parkeerplaatsen, het niet verhogen van lokale belastingen en het in de hand houden van de kosten van de ambtelijke fusie met Haarlem, worden herhaaldelijk niet of onvoldoende nagekomen.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 In de huidige coalitie zien wij dat gemeentebestuur niet terug. De VVD Zandvoort trekt daarom met onmiddellijke ingang haar wethouder terug uit het college. Jacqueline Broek, voorzitter van de Zandvoortse VVD. Als afdelingsbestuur betreuren wij het dat de coalitie de eindstrip niet haalt. Wij respecteren de moeilijke beslissing van de fractie om zich terug te trekken uit deze coalitie. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de fractie haar goede werk op een constructieve wijze voortzet. Nou, ik denk dat we de komende weken allerlei vanuit andere hoeken krijgen. En uh, ik, ik zal dit bericht beindigen met uh, de historische woorden. Dit wordt zeker vervolgd. En uh, we houden het zeker in de gaten en... bij CFM. Goed, ook goed nieuws. Ook dit jaar mag de blauwe vlag in Zandvoort weer gehesen worden. De blauwe vlag is een internationale milieu-onderscheiding en wordt jaarlijks toegekend aan stranden die veilig, schoon en duurzaam zijn. Afgelopen week werd bekendgemaakt bij welke stranden, jachthavens... en recreatiestranden in Nederland in 2021 de blauwe vlag mogen voeren. Er zijn 183 blauwe vlaggen toegekend... en voor Zandvoort is er alweer de 17e keer dat dit gebeurt. Daar kunnen we trots op zijn. Het doel van de Blauwe vlagprogramma is om overheden, ondernemers, recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water. Mooie natuur en een gezond milieu. Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is de erkenning van de inspanningen... die de strandgemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied heeft geleverd. De Blauwe Vlag is voor onze gasten een teken dat de zwemwaterkwaliteit in Zandvoort uitstekend is... Er goede faciliteiten op het strand zijn, er een EHBO-post aanwezig is... en voorzieningen voor mensen met een beperking. Ja, uh, Jaap Koper die, uh, die, uh, die belt, want er is een reactie van uh, Ellen Verheij... Uh, op het uh, bericht uh, wat jij zojuist uh, vertelde, Albert-Jan. Oké. Okay. Jaap. Ja. Ja, ja, het gaat al vrij snel. Uh, voordat je het weet, uh, zit er eerst een embargo, dan er alweer af. Maar uh, er is een persverklaring uh, gekomen van uh, Ellen Verheij en Hans Drommel. Uh, daar staat in het volgende. Uh, twee leden van de fractie van de VVD hebben besloten om uit de coalitie te stappen. Tot grote teleurstelling van Verheij en Drommel. Uh, zij vinden het onverantwoord om nu uit de coalitie te stappen. Waardoor er zandvoort wederom een bestuurlijke crisis zou ontstaan. Nou, uh, in het kort, uh, gesproken, uh, als deze twee dus nu doorgaan en Hans Drommel is dan cruciaal in dit hele verhaal. Dan heeft nu de coalitie nog steeds een meerderheid, wel een hele kleine, maar ze hebben er wel een. Dus dat is uh, eigenlijk het, uh, het laatste nieuws, heet van de naam. Oké, okay, nou Jaap, dankjewel uh, voor deze bijdrage. Helemaal duidelijk. Nou, wordt vervolgd, hè, denk ik. Ja, ja, dat, je, je sluit me helemaal aan bij AJ. Dus, uh, <laughs> dus uh, het wordt een uh, vijfde ton. Dankjewel Jaap voor je bijdrage. Hoi. Dus luisteraars volgende week zeker luisteren naar de In Zandvoortse Zaken. Wanneer is dat programma van Jaap? Op uh, woensdag. Wo op de woensdag. Goed. Gaan we met, door met Zandvoorts nieuws in het kort. Het raadhuis is gesloten op donderdag 13 mei... vanwege Hemelvaartsdag en op vrijdag 14 mei. De gemeente is alleen donderdag 13 mei telefonisch niet bereikbaar. De meldkamer van de handhaving blijft wel bereikbaar. Bij de meldkamer van de afdeling handhaving... kunt u urgente handhavingszaken melden... en de meldingscentralist zal vervolgens inschatten... welke actie daarop ondernomen zal worden. Het telefoonnummer van de meldkamer is 023-511-4950. 023-511-4950. De meldkamer van handhaving is donderdag bereikbaar die donderdag bereikbaar van 1 tot half 10 s'avonds... en vrijdags van half 9 morgens tot 11 uur s'avonds. De handhavers zijn deze tijden natuurlijk ook op straat aanwezig. Wilt u dit uh, uh, nog een keer uh, do rustig doornemen, want er staat ook nog wat over het huisvuil gebeuren... ga dan even naar de website van de gemeente Zandvoort. Een politieauto met twee agenten is donderdagmorgen aangereden op de zeeweg. De agenten waren onderweg naar een melding toen ze werden klemgereden door een vuilniswagen. Rond half elf uh, die morgen ging het mis uh, onder het ecoduct. De agenten waren met spoed onderweg richting een melding in Heemstede. Toen de, de vuilniswagen buiten zijn rijstrook trad. De agenten reden op dat moment op de eerste rijstrook. Toen de vrachtwagenchauffeur de hulpverleningswagen klem reed tussen de vangrail. De agent kon slechts remmen, maar niet voorkomen dat ze werden geklemd tussen de vangrail. Niemand raakte gewond bij het ongeluk. En de partijen hebben verder, uh, verder op de afhandeling verzorgd. Nou, zoals u weet, vanaf maandag 3 mei is het Europees Kampioenschap Zandsculpturen van start gegaan. Er zijn inmiddels drie zandsculpturen op het Battersplein, één op het Kerkplein en naast het HDMZ Museum opgericht en één op het Stationsplein. En morgenmiddag is de finale en dan maakt de jury bekend wie de winnaar wordt van dit vooralsnog laatste EK-sculpturenfestival in Zandvoort. En wie nog 70.000 euro onder zijn matras heeft liggen... mag bellen met de organisatie van het Zandse Festival in Zandvoort. Want dat is namelijk het bedrag dat jaarlijks nodig is om het evenement te organiseren. De gemeente Zandvoort en sponsor Holland Casino willen het geld niet meer ophoesten... en daarmee dreigt een grote publiekstrekker uit de bladplaats te verdwijnen. Meer hierover iets over om tien over half drie toen onze collega Jaap Koper afgelopen week een gesprek had... tijdens het programma Zandvoortse Zaken... met uh, Els, de, uh, Els Jan of Wipper, een van de organisatoren van het Zandsculpturengebeuren. Gebeuren. En tot slot, op zaterdag 20 februari, jongstleden... wordt een 32-jarige man uit Amsterdam zwaar mishandeld... door voor hem vier onbekende jonge mannen op het station van Zandvoort. Rond half negen s'avonds uh, stapt hij samen met een vriend uh, het station op... en neemt plaats in het glazen wachtlokaal. Tegenover hem zitten vier jonge mannen die het slachtoffer laten link toetakelen. Enkele weken geleden vroeg de politie uw aandacht voor deze zaak. De politie heeft de verdachte nog niet kunnen aanhouden en zich niet, uh, en zich niet zelf gemeld. Daarom worden de beelden van de mannen vooralsnog getoond, alleen nu ongeblurd. En ook op onze app. Herkent u, herkent u de mannen en bent u getuige geweest van dit voorval? Laat de politie dit dan weten via 0900 8844. 0900 8844. Of meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. 0800-7000. En ook als u andere informatie heeft die belangrijk kan zijn voor het onderzoek... hoort het onderzoeksteam dat graag. Tot zover. Dank u wel, Jan. Nou, dat was het nieuws. Niet echt in het kort, want we gaan alweer op naar het weerbericht... zo dadelijk om half drie. Maar eerst deze van Duran Duran en de Wild Boys. Met de jaren 80, Duran Duran en de Wow Boys. Ja, zo word je aan het werk gezet, meneer Vos. <lacht> Mag je alweer met het weerbericht. Ja, van de week zeiden ze tegen mij allemaal en ook op het nieuws was dat en dergelijke. Van het gaat een mooi weekend worden, af en toe een klein regenbuitje. Dus pluutjes zo nu en dan. Het... Maar uh, ja, toen uh, stuurde ik jou gisteren een weerbericht. Zag ik alleen maar het uh, hele weekend en de komende dagen ook regen. Klopt dat of niet? Nou, dat gaat inderdaad kloppen. Dus een klein parapluutje is niet genoeg uh, de dit weekend en de komende week. Goed, allereerst het algemene uh, uh, overzicht van de weerverwachting uh, En dan het Zandvoorts weerbericht daarachteraan. De dag begon in het noordoosten nog met zon. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Vanmiddag volgt een periode met regen. In het noordwestelijke helft kan 5 tot 10 mm neerslag vallen. De middagtemperatuur ligt rond de 14 graden, maar tijdens de regen is het iets kouder. Na het passage van dit regengebied stroomt warme lucht ons land binnen. Dit levert zondag meer zon en hoge temperaturen op. In het zuidoosten is het 27 graden mogelijk. En zondag in de namiddag en in de avond neemt de kans op een onweersbui toe. Het thema voor maandag 10 mei, toenemende buienkans. Opnieuw is er een kans op vrij hoge temperaturen van 16 tot 20 graden. Toch neemt gedurende de dag de kans op een bui mogelijk toe, mogelijk met onweer. Het motto voor 11 mei, warme lucht of koude lucht. Warme lucht is of koude lucht. De weersmodellen zijn er voor deze termijn nog niet uit. De scheiding van warme en koude lucht ligt in de omgeving van de Benelux. En dat betekent dat het alle kanten op kan gaan. Waarschijnlijk is het rond de 15 graden met kans op buien. Nou, woensdag krijgen we, 12 mei, krijgen we weer buien. De kans op buien is woensdag is groot. Het wordt zo'n 15 graden. En de wind heeft een zuidwestelijke voorkeur. Ook donderdag uh, is het motto een naderende de depressie. Ook donderdag hebben we in Nederland een zuidwestelijke wind staan. Bij het naderen van een depressie neemt de kans op sommige pittige buien toe. De temperatuur ligt opnieuw rond de 15 graden. In het algemeen, het algemene weer, weersbe weersbeeld volgende week. De scherpe kantjes van de kou zijn eraf. Maar of het nu echt warm blijft is maar zeer de vraag. Meest waarschijnlijk is een temperatuur van rond de 15 graden en nu en dan buien. En wat betekent dat specifiek voor Zandvoort op de korte termijn? Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en het blijft wisselvallig in Zandvoort. Met vanmiddag en vanavond nog wel regen. De temperatuur stijgt op 12 graden Celsius en de wind is matig, windkracht 4. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 11 graden. En de komende dagen is het bewolkt en is de kans op neerslag hoog in Zandvoort. De temperatuur daalt tot 16 graden overdag en s'nachts tot ongeveer 11 graden. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en is matig windkracht 3. Vanaf van woensdag neemt de kans op de zon toe en wordt het overdag wat warmer. Maar s'nachts wordt het dan weer kouder. Dankjewel je Albert Jans. Ze hebben ons weer blij gemaakt met een dode mus, zoals dat zo mooi heet. Ja, en ik mag een uh, korte broek uh, van de week uh, bestellen via internet. En ik was niet de enige, want er waren er al heel veel uitverkocht. Maar goed, uh, <laughs> die kunnen we misschien uh, voor uh, over een uh, tijdje gebruiken. Laten we hopen dat het uh, wel nog uh, een stukje mooier gaat worden. Dat was het weer bij CFM. Dat was het weer. En weet je nog, dan nou hoor je een plaat in dan denk je van uh, welke is dat ook alweer? Nou, we gaan hem nog een keer draaien. Hier is Desire. Zeker klassieker zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Je de desire. Nou, dit hele of deze hele week zijn de bouwers van de zandsculpturen druk bezig. Morgen is de grande finale, zoals dat zo mooi heet. En van de week had Jaap Koper volgens mij al aandacht besteed in zijn programma daaraan op Jan. Klopt. In zijn programma Zandvoortse Zaken van afgelopen 5 mei sprak hij met Marcel Elsjan of Wipper over het Europees Kampioenschap Zandsculpturen. Marcel Elsjan of Wipper is natuurlijk verantwoordelijk als, uh, als organisatiecomité... Uh, voor dit Europees Kampioenschap Zandsculpturen.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 Nee, dat klopt. We zijn nog steeds gevangen door alle coronabeperkingen. Dus dat betekent ook dat we niet uit heel Europa mensen hebben kunnen laten overkomen om deel te nemen aan het EK. Maar we zijn in ieder geval blij dat in ieder geval twee Ieren en een Belgische meedoen. Zodat het niet echt een puur Nederlandse aangelegenheid is. Wat vind je ervan eigenlijk?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 Uh, <tossimus> zoals u waarschijnlijk ondertussen iedereen wel weet, uh, is dit eigenlijk uh, de laatste editie, omdat er uh, geen contact meer is met de uh, gemeente en met het casino. Um, maar ja, wij hopen nog steeds stilletjes dat het wel doorgaat, want uh, wij hoeven helemaal niet te weg uit zand worden.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 Dus iedereen heeft zo zijn eigen invalshoek uitgekozen. En daardoor is het dus weer een heel breed scala aan onderwerpen en variëteit aan sculpturen. Zometeen praat onze collega Jaap Koper verder met Marcel Elsjan of MUZIEK See us shine Ik uh, van de week helemaal in de zomerse muziek, uh, Albertje. Vanwege het uh, <laughs> weer. weer wat er uh, aan zou uh, gaan komen. Maar ook uh, in de sfeer van de jaren tachtig. En toen kwam ik uh, deze plaat tegen. Je hoorde Margriet Eshuis uh, ja, uit de Bint uh, Lucifer, uiteraard. En uh, Black Pearl. Wie was de drummer van die band? Nice, uh, Henny Huisman, Meen je dat nou? <lacht> Volgens mij wel. Ja, echt? Of hij zat bij die andere. Maar goed, maakt niet uit. Oké, okay, nou. We gaan het weer hebben over uh, de zandsculpturen, uh, Want uh, afgelopen woensdag uh, sprak uh, Jaap Koper uh, met uh, Marcel Elsjan uh, of Wipper. En hij heeft dat ook in zijn uh, programma In Salvoortje Zaken behandeld. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van uh, dat gesprek... wat hij met Marcel Elsjan of Wipper had. Uh, dan is het ook zo dat die sculpturen... Uh, ook voor een langere periode blijven staan. Weet je ook hoe lang ze blijven staan? Ook dat heeft weer een beetje met de corona te maken. Uh, laten we ervan uitgaan dat de corona niet doorgaat. Uh, in, op, uh, uh, in begin september. Uh, dan zullen de sculpturen weggehaald worden rond 22 augustus. Omdat uh, dan de ruimtes weer beschikbaar moeten zijn voor de opbouw van allerlei activiteiten rond uh, Formule 1.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 We hebben een paar dagen, een paar uurtjes een shovel nodig, een kraan. En Voor de rest is het alleen maar handwerk. En het zand wordt hergebruikt, de houten bekistingen worden hergebruikt. Dus wat dat betreft is het een heel vriendelijk en milieuvriendelijk evenement.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 Uh, we kunnen de coronamaatregelen prima in acht nemen. En we noemen het even geen evenement, maar een buitenexpositie. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Dat was uh, collega Jaap Koper in uh, gesprek met uh, Marcel, Elsjan uh, of Wipper. En het gaat uiteraard over uh, het EK Sandsculpturen. Morgen weten we wie het uh, gaat winnen. Heb jij al voorkeur, uh, Albert-Jan? Want ja. je kan ook op uh, onze app uh, kan je het, uh, dagelijks volgen trouwens. Dus... Ja, nee, ik, heb, ik, ik, vol, ik, ik vind ze ik prachtig. De een vind ik iets minder mooi dan de ander. Maar uh, ik, ik heb een top drie. Maar ik laat ik me nog niet over uit. Oké, okay, nou morgen weten we wie het uh, gaat uh, winnen. Dit jaar uh, niet uh, inderdaad het uh, evenement, maar de buitenexpositie. Uh, ja. En dan uh, zou het. Uh, nou ja, ga maar even uit uh, tot eind augustus uh, dat uh, de sculpturen blijft staan. Ja. En uh, ja, dat zou het voor de laatste keer in uh, Zandvoort zijn. En hoe zit dat nou? Nou, gisteravond uh, had uh, Hart van Nederland uh, van uh, SBS6 uh, ook uh, aandacht voor het EK Zandsculpture. En ook zij spraken met uh, Marcel Elsjan of Wipper en diverse bezoekers. Het is behoorlijk afzien door de kou, maar de zandkunstenaars in Zandvoort zijn bijna klaar met hun kunstwerken. Dit jaar is het al voor de tiende keer dat in de badplaats het EK Zandsculpturen wordt gehouden. Ja, maar waarschijnlijk wel voor het laatst. De gemeente Zandvoort trekt de stekker er namelijk uit tot onbegrip van de deelnemers en bezoekers. Ik vind het gewoon geweldig dat je met zo'n natuurelement als zand zulke prachtige dingen in elkaar kunt zetten. Dus dat, dat vind ik uniek eraan. Maar dan heb ik slecht nieuws voor u, want de gemeente Zandvoort gaat geen geld meer geven. Het is voor het laatst dit jaar. Nou, dat is een ontzettende slechte zet van hun. Wat is het unieke karakter van Zandvoort? Nou, je krijgt dus eigenlijk best veel vrijheid in wat je, mag, wat je gaat maken. Want ze geven je gewoon een thema en daar ga je zelf een ontwerp bij maken. Ik, uh, ik kom net aanlopen en ik uh, kijk hierover en ik denk, ja, het is super, het is prachtig. Het thema dit jaar is het landschap door de oog van, me van de meester. En uh, ik heb zeg maar, gekozen om uh, een sculptuur te maken dat geïnspireerd is door Gustav Klimt. De Zandkunstwerken trekken jaarlijks zo'n 150.000 bezoekers die speciaal hiervoor naar Zandvoort komen. Toch stopt in ieder geval de gemeente de subsidie. Zoals het er nu naar uitziet is dit de laatste keer dat het in Zandvoort gaat plaatsvinden. Hoeveel geld heeft u nodig? Nou ja, het hele project bij elkaar kost ongeveer 70.000 euro. Uh, maar het levert ongeveer anderhalf miljoen extra uh, inkomsten op voor de horeca en de ondernemers hier in Zandvoort. Uh, ik maak een standscopter uh, over de, de werk van Van Gogh. Het is jammer dat een, um, een cultureel evenement wat breed gedragen wordt, zowel door jong en oud. Uh, want we krijgen hier ook een heleboel gezinnen met kinderen die op een andere manier tegen kunst gaan aankijken. Ja, dat, dat uh, verdwijnt hier. Kan je ook zoiets maken? Uh, nee, maar je maar hebt toch helemaal geen oren. De gemeente Zandvoort bevestigt dat de subsidie wordt stopgezet... maar wil verder niet reageren. En dat was uh, inderdaad uh, de bijdrage van uh, Hart voor Nederland. Gisteravond dus uh, op de landelijke televisie ook de aandacht... voor het uh, eigenlijk uh, een beetje het verdwijnen van het EK Zandsculptuur, Albertjan. Ja, ik bedoel, je hoort het net. Ik bedoel, het kost 70.000 euro... maar ik vergeet niet dat ook het, het, het, het casino erin mee deelneemt. En het casino heeft een soort policy van... we doen een bepaald evenement, doen het een tig aantal jaren... en dan stoppen we er ook mee. Dus dat speelt natuurlijk ook een rol. Het komt hier niet zo tot uiting. Maar als je, als je zegt, van het kost 70.000 euro... en het levert anderhalf miljoen op aan, aan, aan beleving, uh, uh, wandelroutes, uh, bezoekers uh, aan Zandvoort... Dan zou je zelfs commercieel je achter de oren kunnen gaan, uh, gaan, gaan krabben van... Uh, waarom, uh, waarom stoppen we ermee? Ik, ik, snap, ik snap wel die tien jaar hoor, van Castrino, want die doen dat, in het verleden hebben ze dat ook vaker gedaan. Maar uh, ja, dit, is, dit, dit, dit evenement moet erg blijven. Nou, laten we hopen dat er toch een uh, oplossing gaat komen. En wij gaan op naar het nieuws zijn weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang. Zandvoort op zaterdag, een regenachtige zaterdagmiddag. En dan deze plaat op de radio. Hm, helemaal niet verkeerd. Uit de jaren 70. Billy Paul en Me and Mrs Jones. Me and Mrs Jones. We got a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 Why would you but play a favorite song? Me and Mrs., Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going.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 She's got her own obligations, and so, and so do all me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, bitch. we've got a thing.